Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Israël hebben gisteravond tienduizenden geprotesteerd. Ze demonstreerden tegen de premier Netanyahu, vertelt correspondent Nasra Habibala. Zij zeggen, jij was de leider van het land en je hebt gefaald, uh, want je hebt het land niet goed beschermd. Uh, dus daar zijn veel mensen boos over. En dan is er nog een groep bijgekomen en dat zijn familieleden van gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. Ook zij zijn boos op Netanyahu, want zij hebben het gevoel dat hij in de weg staat van een deal met Hamas om die mensen vrij te maken. Te krijgen. Zij zeggen net een jou ja, die wil alleen maar oorlog voeren. Het is het grootste protest tegen de regering sinds het begin van de oorlog in oktober. In Duitsland is het vanaf vandaag legaal om hash en wiet te telen, bezitten en te roken. Duitsers kunnen lid worden van speciale cannabisclubs... waar ze met andere leden de drugs kunnen kweken en afnemen. Roken mag op straat, maar niet dicht bij scholen, speeltuinen of sportlocaties. De Duitse regering hoopt zo dat er minder illegale handel in wiet komt... Een van de meest gezochte criminelen ter wereld laat al jarenlang een spoor van recensies achter op Google. Dat hebben onderzoeksplatforms Bellingcat en de Britse krant The Sunday Times onderzocht. Het gaat om de Ierse Christy Kinnehan. Hij is de leider van een internationaal drugskartel. Hij heeft ook reviews achtergelaten in Nederland twee jaar geleden. Een supermarkt in Amsterdam kreeg vier sterren en een hotel in Breda kreeg er drie kans is groot dat jij gewoon wakker werd in je warme bedje vanochtend, maar rond deze tijd kruipen in Schijndel de eerste brakke festivalgangers uit een tentje na een weekend paaspop. En dat is altijd het eerste grote festival van het jaar. Deze bezoekers hebben ervan genoten. Paaspop de gekste! Hoppa! Wow. Hoe is het, het festival? Oh, zwaar, zwaar. Moeilijk. Ja. Uh, je bent hier op Las Vegas in de polder. En gewoon mooi, mooi aangekleed. Leuk artiesten, gezellig. Voor jong en oud. Nou, vijf uur naar bed en om tien uur weer op. Fris en fruitig. Ja, ben je fris en fruitig? Een beetje. Paaspop trok dit jaar 115.000 bezoekers. Dan het weer: de dag begint druilerig met veel bewolking en soms ook regen. Vanmiddag op veel plaatsen droog en het wordt 12 tot 14 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I can take you high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 Geen race dit weekend, volgende week weer. Volgende week in Japan? Volgende week in Japan, 7 uur, begint dat. Maar uh, dat is wat anders. Maar we gaan even kijken wat we allemaal gaan doen uh, de, deze uitzending. Een lekker koekje erbij? Een lekker koekje erbij. We gaan straks praten met Dick Ruiter, die uh, zit al tegenover ons van de Brandweer Zandvoort. Over de brand bij Caramu, onder andere. Uh, Carine Vere uh, is bij de nieuwe winkel van Jutters gel geluk geweest in de Kerkstraat. Heeft ze een leuke reportage over gemaakt. Uh, van de bibliotheek komt Klaartje Kostes over de actualiteiten in ja. onze bibliotheek. Jelme Koper in de tweede uur. Een terugblik uh, voor de politiek in maart. Uh, plus de, uh, zeg maar de actualiteiten die er spelen rond uh, de opvang van de statushouden. Spreiding komt ook nog wel uh, spreidingswet en, en 30. Uh, uh, mensen die moeten op, uh, worden opgevangen in het NH-hotel. Dat ja. Weet je ook, ja. Dan Veren weer. Dan Vieren, de Veren, de tentoonstelling van bunkers in het museum. Gaat ze met Gerardo doorheen...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 Dus dat, dat is een je meteen van, oh jee, het is, ik hoop ja, niet dat, dat het... Ja, je, aan de andere kant ga je gaat gewoon die kant op en kijken wat, kijken wat er tegen. aan de hand is, je ja. Je van de vooral ja. waar plannen in je hoofd gaan beginnen bedenken, maar Nee, dat is, werkt ook niet uh, zo, hè? Wat, wat, wat, wat zag je als eerste daar? Toen je, uh, toen... Veel rook. rook. Uh, en het was meteen duidelijk dat het uh, om het kanamnieuwpand uh, is, ja. zeg maar. Ja. Uh, in plaats van een, uh, een schuurtje waar oh, een oh. e-bike e in stond te roken bijvoorbeeld, was het uh, dat ah, dat was, een, uh, een, een ander verhaal. Ja. Flinke brand, hè? uitslaand ook. Hij uh, was nog niet uitslaan toen ik uitkwam.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 Uh, s'avonds, s nachts, weekend is het uh, uh, vanuit de vrijwilligers uh, de taak. Dus ja, dat is gewoon een, uh, een drie, vier, vijf minuten duren voordat dan uh, iedereen te plaatsen is. Want je begrijpt, ja, dat iedereen moet ja. van huis afkomen.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 Vanuit Zandvoort uh, is dat eigenlijk de eerste auto. Uh, vanuit Haarlem, vanuit Zeilweg. zeg maar. Ja. Dat is de eerste of volgende, en dan uh, ja, Hevenstede, nummer drie zeg maar. Zo. Ja, en hoeveel zijn er uiteindelijk gekomen? Hoeveel uh, Ja. <laughs> Verschillende types voertuigen zeg maar, van, uh, zeg maar, uh, blusvoertuigen zeg maar, zijn er ja, vier. Ja. een grote brand is zeg er maar, vier. Dat je, uh, aan iedere kant zeg maar, uh, rond de kubus zeg maar, uh, ja. kant, je, staat één brandweerauto. En jij bent dan degene die bepaalt dat uh, uh, de uh, korps uit andere uh, gemeentes die hierheen komen? Uh, nou, het, is, het gaat heel makkelijk. Als ik zeg uh, grote brand aan de meldkamer, dan, uh, dan weet uh, uh, we... weten we uh, wel okay. wat, wat nou, er aan de hand dan is. eigenlijk alles uit te rollen. En, uh... Uh. Ja, ja, ja. en dat heet dan grip, hè? Grip 1-situatie ja, werd ja. het? Ja, jij weet ook maar, heel veel. Ja. We ja. kunnen nog één keer uitleggen wat grip ook ja, is. Ja, omdat we de, ook de naastliggende uh, woningen moesten gaan ja. opruimen uit voorzorg, eigenlijk vanwege de rookontwikkeling. Uh -huh. Ja, dan wordt het eigenlijk vanzelf opgeschaald naar een gripsituatie. Omdat je dan ook inderdaad mensen uit hun huizen gaat halen. Die zal je ergens anders onderbrengen brengen. Ja. Uh, maar grippen staan voor? Uh, groot risicoincident. Oh ja, groot uh, ja. Ja. ja Dus ja, dan, dan krijg je uh, ja, iets ander, uh, ja. andere dingen. Ja, ja. Gelukkig zijn er heel veel collega's die dat stukje uit handen nemen, want dan kan ik maar goed ik. op de, de brandbestrijding ja, zeg maar. Was er makkelijke brand om te bestrijden of? Uh, nou bij binnenkomen zijn we heel even naar binnen gegaan, de, de voordeur geforceerd, maar het stond was een beetje warm. Uh, zo vol met rook en uh, de temperatuur was zo hoog dat we uh, heel snel besloten hebben om uh, naar buiten weer te gaan. Huh. Uh, zijn we van buitenaf verder gaan, uh, gaan inzetten.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 ja, dat werkt, dat werkt prima eigenlijk. Dat, uh... Maar dat uh, was, was voldoende of niet? want Ja, ik heb geen secondes onder water Nee, dat begrijp ik, maar ik zag een aardige foto. Want er, er, er liep een slang over ja, de, de Van de ja. richting ja. Om daar Waarom is dat gedaan dan? Uh, we beginnen zeg maar, onze inzet altijd met die watertankvoertuigen, maar dan ben je natuurlijk beperkt. Onze, onze voertuigen hebben ongeveer een 16.000 liter water aan boord. 16.000 liter, oké. Ja, grote okay. watertankvoertuigen. Uh -huh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 En, en wat trof jullie daaraan dan? Uh, ja, uh, geblakerd uh, allemaal. Uh, maar wat, wat stond er nou eigenlijk in de brand dan? Uh, ik heb geen idee, ja. Je hebt een houten, uh, vloer, houten uh, vloer. houten vloer kwam branden natuurlijk. In de zaal zelf zit een houten vloer. En die was ja. wel eens beginnend aangestraald. Dus er was wel een stukje echt ook weggebrand al. Oké. Okay. Uh, ja, het, het is daar ergens midden in het pand is het begonnen. Ja, ja. ja. Ik ja. heb ja. foto's gezien. Ik heb daar heel veel gesport. En ik heb foto's gezien. Het is echt onvoorstelbaar wat er allemaal.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 Proberen om ja, de oorzaak te vinden. Of... Ja, ja. De oorzaak, je noemt het al. Is, is er een oorzaak aan te wijzen? Nee. Aangestoken? Ja, ja het zou kunnen, ja. maar het is niet bewezen, ja, het in ieder geval. Ik denk dat er ook wel eens kinderen in spelen de laatste tijd. Hè. Ja, want er waren wat. Maar het is wel heel bijzonder dat in 2021 is Kemiu in Haarlem uitgebrand. Ja. ja. En ja. uh, wordt er dan ook naar nagekeken of er uh, een relatie is? Nou ja, ja, niet door ons in ieder geval. Nee, dat nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. is meer uh, politie en zo. Nee, ja, precies dat persoon, meer zo'n gerechtelijk onderzoek. En natuurlijk om. verzekeringen. Ja. Ja. ja, ik kom alleen maar om, uh, om te blussen. Jullie zijn wel druk de laatste tijd, hè? Ja, want er wordt ook laat... nog een brandje in de Frans Franswaanstraat. Ja, dat klopt. Ja, ja. Uh, ja, dat... ja, het is toch al hol of stilstaan. Ja, hol of ja, stilstaan. Je ja. ja, is... ja, kan er ook weinig uh, ja. pijn op trekken moet ik zeggen. Maar echt hele grote branden zijn er niet zo heel veel geweest nee. de laatste jaren. Hè? Ik bedoel, nee. uh, ik kan nog wel herinneren die brand op de Haarlemmerstraat bijvoorbeeld. Ja, dat is heel lang geleden. Dat heel, <laughs> heel lang geleden. Maar dat, dat zijn grote branden natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Ja, Doel, maar ja die goed, heb je... natuurlijk uh, de gebouwen worden ook steeds veiliger. Hè? Want, dat is ja, waar. Ja, ja, met zijn uh, ja. rookmelders, En de ja. scheidingen die we verplicht zijn tijdens de nieuwbouw en zo. Ja, dat ja, scheelt Ja, dat scheelt gewoon we, wel. We ja. hebben natuurlijk uh, niet heel veel last van, uh, van de elektrische auto's. De, de, Nee. Want op het moment dat een, dat een, uh, een elektrische auto gaat, gaat branden, dan krijg je hem niet meer uit. Nee, dat is wel een, uh, wel een dingetje. Ja. Ja, ja, ja. Maar zoiets gebeurt in Zandvoort, he? in de nee, parkeergarage nee. of zo, nee, gelukkig. Nee. Ja. Uh, elektrisch scootertje wel een keer, maar dat valt er wel, we wel mee. Dus maar oefenen jullie daar ook op, elektrische autobronnen? Ja. Auto branden, ja. ja? ja. Dat is wel lastig, he? want je moet hem helemaal inpakken volgens mij. Ja, je moet hem eigenlijk onderdompelen. Onderdompelen zeg maar. ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Een, uh, en dan moet je hem eigenlijk zeg maar, een, uh, een dag of vijf of een week laten staan in het water, voordat ja. de, reactie helemaal, uh, de reactie helemaal uitgewerkt is. Ja, lastig. Maar ja, als dat in, als dat in, een, in een parkeergarage ja, gebeurt, dat is het natuurlijk ja. een ja, probleem. Ja, dat is een keer gebeurd hè, in, de, ja. in de garage in Haarlem. Ja. Ja, dat en, dat uh, was er een goede brand, ja. Besteden, dat moet ik zeggen, ze dus, zijn ja? uh, ja. volop mee, uh, met ontwikkelingen bezig en dat soort, uh, ja. Maar jullie kunnen er wel op oefenen, want ik zie bij open dagen wel uh, eens, er staat zo'n autootje, die staat ook in brand en jullie, uh, ja. Maar ja. met elektrische auto's is dat... Uh, nou, nog... eigenlijk, eigenlijk hetzelfde, eigenlijk elektrische auto's zijn eigenlijk gewoon een brandend voertuig wat we dan uh, ja. uh, kunnen, ja. kunnen blussen en uh, vaak met elektrische auto's laait het daarna weer op, want het chemische proces blijft gewoon van binnenuit doorgaan. Ja. Ja. ja als je dat bijvoorbeeld in een, in, een, in een container kan uh, het voertuig in een container kan duwen of rijden en dan ja. afsluiten en dan vol bompen met water ja, dan is het eigenlijk dan uh, ja. het dan, het, dan zou die wel uit moeten zijn zo maar zeggen Naar ja een week moet hij dan wel uh, Naar een week hij ja. moet een week zitten ja, het is echt waar lastig, ja uh, want ja dat geloof ik uh, ja. nou voorstellen. Altijd dat bluswater het is natuurlijk allemaal verontreinigd. Waar ga je naartoe? Je kan ja. het moeilijk zou in het putje laten lopen. Dus ja, je hebben die, die accu's en dingen. Die dingen ja, ja. Dat geloof ik graag. ja, en, uh, ja Dat geloof ik graag, ja. Ja. Hey, Ik heb begrepen dat jullie een beetje tekort uh, aan uh, vrijwilligers hebben. Ja, eigenlijk uh, landelijk. Uh... Vertel eens, hoe, hoe los je dat op?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 maar komen daar reacties op? Uh, toevallig waren er twee mensen. Waren er de afgelopen oh. uh, dinsdag oefenavond waren er al twee mensen geweest. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Hoeveel mensen hebben jullie nodig? Uh, ik denk dat we zeker wel een 10 man extra maken okay. Ja, we wel gebruiken. Ja. Ja. Want ja. hoeveel ja. vrijwilligers zijn er nu? zeg maar ongeveer. Er nu ongeveer 30. Maar 30. We zouden, als we op volle sterkte zijn, zouden we er een op, op, op, op, op 40, uh, 40 man hebben. En okay. hoe kunnen mensen zich aanmelden? Uh, ja, door te beginnen. Gewoon, kom gewoon eens een keer lang. Iedere dinsdagavond hebben wij bijvoorbeeld oefenavond.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 Uh, ja, ik... Dus dat kan je doen zonder aan te melden? Ja. Gewoon. Euh, wat moet, wat moet, euh, wij zijn bijna 70 is, maar wij kunnen er niet meer. Dat ja, wordt wat lastig, oh, nou, Dat is nou jammer, right? yeah, yeah, yeah. zeg yeah, Ja. Ik zie jou. Maar dat wordt wat right? lastig. Ja, wordt well, lastig. Wat is er een bepaalde leeftijd aan verbonden? Zeg maar tussen 18 en 45. Oké. die tijd is voorbij. Ja, ja. Maar ja, overal is er een gebrek aan vrijwilligers. Ik bedoel, KNRM, sportverenigingen, noem maar op. Ja, noem het maar op. Dus het is toch wel lastig. Het verhaal, natuurlijk. Hè? Ja. Maar ja, ik denk toch dat het voor mensen wel, wel aardig is om het een keer te proberen, toch? Ik zeker. Bedoel... Echt, echt, en je bent er geen, geen tientallen uren per maand aan kwijt. Het is fantastisch, het is fantastisch het is mooi werk gewoon ja, mensen helpen ja. En dan zeker in je eigen dorp bijvoorbeeld. Ja. Is mooi, eh, is... Maar jij, jij bent dan in dienst?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 Ja. En dan mag je mee, uh... De Beginnende basisopleidingen, uh, ja. landschap zoals het heet, uh -huh. heb, je, heb je binnen. Ja. Ja. Worden jullie ook wel eens opgeroepen door andere korpsen, uh, dat jullie daarheen gaan? Ja, nou, we zijn natuurlijk onderdeel van, uh, van de veiligheidsstukken uh -huh. in uh -huh. dus we gaan uh, ja, ook naar, naar ja, eigenlijk, uh, het hele district Kennemerland. Haarlem, Moerhoff. Uh, het begint uh, bovenin de, uit Geest tot aan uh, de andere kant Lissabon, ja? dat is Dus uh, echt een ja. groot, grote brand kunnen jullie ja. ook, ook... Ja, door, uh... we staan regelmatig ook naar, naar een Haarlem of hmm. een, uh, ja, noem het maar op. Uh, ja. <coughs> nou, dat is wel uh, goed, ja. ja. Ja, en en hoe, hoe is het met de voertuigen? Zo? Heb je voldoende materieel tegenwoordig? Ja? Waar, waarom zit je nou een beetje te lachen? Kan ja, altijd meer? Mijn, mijn, mijn dagtaak is eigenlijk voertuigen. Oh, uh, ja, ja. Oké. Okay. Bestellen, afnemen, dat soort dingen. Ja, ja, maar... Ja, nee, dat de, hebben we goed voor elkaar. Er zijn wat nieuwe voertuigen hebben, gekomen, hebben, geloof ik. Ja, we hebben goede spullen zeg maar En uh, er zijn ook voertuigen zijn Oekraïne gegaan, volgens mij, hè? klopt dat ook? Ja, hè? Daar ben ik ook nog bij betrokken. geweest. ben je ook bij betrokken ja. geweest. Oké, okay, ja. wat goed. Ja. Ja, ja. Dus uh, dat, dat loopt allemaal. Een eh, ladderwagen hebben jullie ook neem ik aan. Hè? Ja, ja, ja, Ladder officieel. Ja, ja, maar dat was toen ook een, nog een punt. van uh, Moet hij hier zijn, weet je wel. En, ja. uh, maar ja. die is er wel, hè. Ik bedoel, ja. als het bovenin uh, kees omslaat in een flat. Hele mooie nieuwe auto-ladder. Ja, ja, toch, ja. hè. Ja, inderdaad. Ja. Nou, uh, uh, hartstikke goed. Uh, denk jij van nou, dat wil ik nog even vertellen? Of? Um, nou, ja, mensen die dan eventueel... Uh, Kunnen altijd op dinsdagavond langskomen? Ja, uh, heb je de Casena aan de Rineenstraat. Misschien lijkt misschien, misschien het wat voor mij. Je, kom gerust langs. Uh, ja. Want, uh, ja. Je bent, uh, dat zeg ik, van harte welkom. Begrijp ik. Het gesprek maakt het een heel, uh, heel ja, duidelijk. En onder, ondanks het feit dat het uh, serieus werk is, is het is gewoon een gezellig groep, neem ik het aan. Ja, ja, ja. Tuurlijk, die ja, is je wel lol, hè? <laughs> je hebt wel een lol af en toe, toch? Ja. ja ik zeg het wel vaak, met het is makkelijk scoren. Het brandt uw man of vrouw heel hard. Ja, dat is zo. Ja, ja. Uh, ja, je doet het eigenlijk altijd goed. Je De het. Begrijp het. Twee, je komt ja. naar een rode auto voor de deur, van die poppetjes beginnen ja, auto, ja, ja, ja, ja, ja. Maar als, ja. als vrouw ben je ook welkom, als vrijwilliger. Ja, zeker. ja natuurlijk. Ja. ja. Oh, nou okay. dik, dik, mag ik je hartelijk danken voor je komst ja, en uh, ik wens je een heel goed paasweekend, zonder branden, hè, dan is het voor ja, jou ook lekker rustig. Precies, uh, ja, als het zo voor is, we zijn er klaar voor. Ja, nee, er... oh goed, oh goed. <laughs> Hartelijk dank, we gaan okay. verder met muziek. Dankjewel.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 Goedemorgen, Suzanne van Juttersgeluk. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was gisteren een hele bijzondere dag hè, voor jullie uh, ja, in de dat Kerkstraat. Was het Want ja, hoe ja, was dat de opening? Was, uh, hoe heb je dat ervaren ja. van het nieuwe pand van Juttersgeluk? Ja, dat was één groot feest, vond ik. En uh, het was heel leuk dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. We hebben uh, onze collega's uit, uh, uit Zandvoort... Uh, uitgenodigd, uh, de burgemeester, dat trekt natuurlijk ook het publiek, want dan uh, ja. is het ook iets belangrijks. Dus dat is heel fijn dat hij uh, tijd in zijn agenda vrij had. En wat, uh, wat en, kwamen uh, er uit zijn woorden naar voren? Uh, nou, dat het eigenlijk heel belangrijk is voor Zandvoort, om uh, alle bezoekers en bewoners te laten zien wat, voor, uh, uh, ja, wat wij vinden op het strand, uh, dat plastic uh, niet op het strand thuis hoort.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 Of een beide een um, Ja, nou, om het duidelijk te maken. Ja, eigenlijk is het uh, zijn die drie uh, verschillende plekken nodig om ons hele proces, uh, zeg maar, te kunnen doen. En uh, de JUT -unit daar hadden we in de zomer hadden we daar ook een demonstratiestukje van uh, maar dat, was dat is natuurlijk eigenlijk veel te klein.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 ook jongeren aanstellen, maar ook anderen... die dan om de zoveel tijd even het strand aflopen... toch het grootste gedeelte weer van het strand afhalen. Je ziet ook wel eens heel leuk op Instagram... kinderen die dan zoveel hebben opgehaald... en dan mogen ze het inleveren en dan krijgen ze daarvoor een ijsje. Maar ja, dat ijsje moet dan niet weer ook in plastic zitten. Want dan heb je weer hetzelfde. Maar...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 Um, op nummer 1a. Ja, het is helemaal dus bovenaan, een altijd... beetje, hè? bovenaan de kerkstraat. Ja, ja. ja klopt. Bij, no. uh, waar vroeger altijd een schoenenwinkel zat. Oh, ja. Dat weet heel veel mensen nog. Ja, maar je ziet uh, buiten ook een, een roestvrije of een roestachtige uh, fles staan. Ja, en daar ook kunnen ook. de mensen ook hun uh, doppen ingoien, hè? in gooien en hun flesjes.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 Ja, jij ook. Hartstikke Bedankt voor dan. je tijd. Oké, okay, okay. goed. Dag hoor. Dankjewel. Dag. Dag. Carina, hier live op ZFM Zandvoort. Ja, dat was Green Day. The ja, zet hem maar uit, zet hem ja, maar uit. Zet hem maar, maar snel uit, Ik, ik wil wil discussie, de de de discussie de... over de muziekkeuze van uh, Isabel Geurenson. Ik wil ook uh, de luisteraars uh, excuses ja, aanbieden even. voor <laughs> deze interruptie. Oké, okay, nou ja goed, anders moet je uh, je kan het nu weer wat harder zetten hier radio. Want we gaan praten over de bibliotheek. <laughs> het, dat was natuurlijk at the library, daarom is hij maar uitgezocht natuurlijk. Hè. Dat begrijp ik ook nog wel. Uh, ja, Klaartje Korses zit uh, bij ons. Jij vond Welkom, het mooi trouwens, die muziek. Ja, nou, en het heet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 nou ja, goed. Euh, laten we het niet meer over Green Day hebben. Gaan we het maken de... een bruggetje naar de library. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Want jij bent programmamaker hè? bij ja, de uh, bibliotheek. Wat houdt, wat houdt dat in? Nou, ik ben programmamaker digitale geletterdheid. Ja. En dat betekent dat wij met ons team eigenlijk alles doen op, ge op gebied van digitale inclusie. Uh -huh. En uh, nou ja, de, de, de, er gaat natuurlijk steeds meer digitaal en de wereld wordt eigenlijk steeds complexer.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 ze kunnen overal mee helpen. Ja. Maar de tijd dat bibliotheken uh, bibliotheek alleen was voor het uitlenen van boeken, die is een beetje voorbij. Ja, dat ja. klopt inderdaad. Ja. Is dat wel de, de hoofdmoot waarschijnlijk, ja. of niet? Ja, ja, precies. Ja, mensen komen natuurlijk toch ook voor lezen. Maar we hebben inmiddels een veel bredere taak. Dus echt uh, maatschappelijke taak. Op gebied inderdaad van digitale inclusie. Maar natuurlijk ook uh, taal. Dus ja. uh, ook in Zandvoort is Taalcursussen er, worden er gegeven. taalcursus, ja. ook de taalsoos. Dat is. Uh, um,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 Met een iPhone, zowel ja. als mensen met een Android. Ja, zeker. Ja, ja, alle systemen, dus tablet en de iPad, maar ook de smart of de Android en de iPhone. We behandelen eigenlijk alles. En ook de laptop. Ja, ik heb net een nieuwe telefoon besteld, die komt vandaag aan als het ben goed je is. Dat? Oh ja. En ik zie er enorm ik, tegen op. Ja, het ja alles. dat is ook altijd maar, wel een Maar misje. Wat heb jij dan? Ik heb een, een Android, een Samsung. Een Android, ja, dat is jammer. Maar uh, hoezo? <laughs> nou ja, ja, ik ben dus sowieso wel een beetje een iPhone. Maar nou, ik ben sowieso wel een samsung samsung nou, fan. Ik zeg altijd tegen mensen in de cursus: het maakt niet uit wat je nee, heeft. Niet. Het is nee. allebei. Ze ja, kunnen allebei alles. Ja, het is net waar je aan gewend bent. Ja, ja maar nu, nu schijnt er een, een, een app te zijn waar, waar, waar, waar, waarmee je de, alle gegevens van je telefoon ja. zo kunt overzetten Zeker. op de andere. Ja.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 Echt heel uh, informatief. Uit, ja. en. Uh, In de bibliotheek is er meer dan alleen maar een boek lezen. Uh, Zeker, lenen. ja, ja nou, absoluut. Lu luisterboeken, de, de, ja. hoe gaat het daarmee? Nou, die, die zijn ook uh, die best wel populair. Echt, de zomerperiode komt er ook. aan. maar eruit. hoe werkt dat?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 om daar heel bij te krijgen. Ja, goed hoor. Ja. Nou, hartstikke goed. Klaartje, ik, je. ik uh, mag jou hartelijk danken voor je tijd. En, uh, Graag gedaan. Ik wens je uh, een geweldig uh, paasweekend. Nou, ga je ga nog eilen zoeken gaan. of niet? Ja, zeker. Dat ja? gaat oh. met de met familie, absoluut. Oh. Ja. Jij ook, niet? Ja, gert. zeker. Ik, mijn, mijn, uh, mijn kleinkinderen komen langs. Oh, leuk. En en dan oh, dan uh, moet je er wel een paar verstoppen. paar stoppen ze dan? Ach, ja, dan dan dan dat weet ik nog niet. Ja, ik denk het. Het ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk. Ja, ze zijn er niet zo groot. Dus wat dat betreft... Het moet niet te moeilijk verstoppen. Maar achter de tv, weet je wel, dat is zo'n leuke dingen. Ja, die, tv zo, ja. Zo, ja. Leuk, ja, die dingen, aan he? de muur. <laughs> uh, Oké, okay, we gaan uh, uh, muziek draaien en dan kijken we even hoe we dat uh, gaan uh, uh, afsluiten. Dankjewel, Klaartje, nogmaals. Ja, okay. En een fijne dag. Ja. En een fijne okay, dag. Een mooi weekend. Hetzelfde. Hetzelfde. Younger, so much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way Now But oh, now these, these days are gone, days I'm gone. not so self-assured now I'm fine, I've changed my mind I've opened up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being right Now I find, now I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do like appreciate you being right. Oké, okay, nou ja, eindelijk een bekend nummer. Dat zijn de Beatles. Ja, dat is ook van uh, hele tijd geleden. We komen nog even terug op die brand bij uh, Kenner de afgelopen zondag. Want, ja... We hebben een telefoon. We waren aan het spinnen. Ja, Marcel Verre, Marcel, hij.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 Het nou, ja, ja. geeft dan wel aan dat het, uh, ja, dat het vertrouwen er nog steeds is. Okay. Goed hoor. Nou, uh, hartstikke bedankt uh, Marcel voor je reactie even. En, uh, kijk, bedankt, uh, bedankt. Uh, ja. we komen uh, elkaar weer tegen. Ja, absoluut. Dank je in in park.